Een Iraanse staatsmedia meldde dat de Iraanse strijdkrachten een Israëlische F-35 hebben neergehaald. De straaljager zou in het westen van Iran zijn neergeschoten. De piloot zou zich met een schietstoel in veiligheid hebben gebracht. Gisteren beweerde Iran ook al gevechtsvliegtuigen van Israël te hebben neergehaald. Israël heeft dat altijd ontkend. Sinds afgelopen nacht beschieten beide landen elkaar. Verschillende plaatsen rond Tel Aviv werden geraakt. Zeker vijf mensen kwamen om het leven... Tientallen mensen raakten ook gewond. Beide landen dreigen met nog meer geweld. Zo zegt Israël dat Teheran zal branden als het niet stopt met de bombardementen. Rusland heeft de lichamen van 1200 dode militairen overgedragen aan Oekraïne. Eerder deze week gaven de Russen ook al honderden lichamen terug. De twee landen spraken vorige week af om opnieuw krijgsgevangenen... en de lichamen van zo'n 6000 gedode militairen uit te wisselen. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker elf mensen omgekomen door plotselinge overstromingen. Door een zware storm in de stad San Antonio raakten auto's van de weg en kwamen bestuurders in een rivier terecht. Minstens vier mensen worden nog vermist. Reddingsdiensten kregen tientallen noodoproepen naar de overstromingen in Texas. En het weer op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden ook wolkenvelden. En in het binnenland ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is 24 tot 31 graden.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 2 van Zandvoort op zaterdag. Jordi Sjakkerkan, weer zo'n uh, tophit uit de jaren 80 en Ain't Nobody. Ja, welkom terug, ook uh, research. We hebben een uh, tweede uur met uh, daarin uh, weer uh, mooie dingen die we gaan doen. Ja, eigenlijk uh, gaan we vooral veel evenementen bespreken en voorlezen. Dat is het. Zeker, en ook uh, wat uh, nieuws uh, nog. Misschien even over de parkeer-app, want ja, dat verhaal wat jij net vertelde was me niet helemaal duidelijk hoor. Nee, je moet een kenteken aanmelden in de app. En dan herkent hij hem als je een parkeergarage ingaat. Ja, dat, is, uh, dat heb ik gelezen op internet. En ik snapte er uh, niet zoveel van. Want ik had mijn kenteken al in de app staan. Ik woon gewoon in een A-gebied. En ik mag gewoon overal parkeren in Zandvoort. Uh, dus ja, ik word daar gewoon herkend. Maar kom ik in een parkeergarage terecht. Dan gaat de boom niet automatisch voor, voor me open. En dat stond wel in dat uh, st stuk. Dus ik heb toen de mensen gebeld. Van, uh, nou, hoe zit dat? En uh, nou, ze wisten het eigenlijk ook niet. Dus ze gaan het nu uitzoeken voor me hoe dat, uh, hoe dat kan. Ja. Maar het lijkt mij wel heel leuk dat als ik in de parkeergarage in het centrum aankom... of op de andere parkeergarages met die bomen... dat die boom vanzelf open gaat en dat je later een factuur krijgt. Ja, zo zou het ook moeten zijn, lijkt mij. Ja, ja dus het, het, ze zeggen dat het kan, maar ik ben er nog niet achter uh, hoe of wat. Mocht iemand in Zandvoort dit horen en denkt, oh, ik weet het wel... Bel alsjeblieft even naar, uh, naar Zandvoort. En dan uh, kunnen we het alsnog even uitzoeken. Heel mooi. 5730393. En dan kom je rechtstreeks uh, bij Richard uh, uit. Ja. Dus bel even naar de studio als je een oplossing weet... voor het uh, automatisch aanmelden van je kenteken in de app. En uh, ja, dat zo'n uh, parkeerservice dan zelf het antwoord ook niet weet... dat is een beetje standaard hè, bij die club. Dus uh, <laughs> dat is een te moeilijke vraag. Dus ja, niet meer doen moeilijk. hoor. Dus, nou, welkom bij Tweede Uur Zandvoort op zaterdag. Daarin niet alleen lekkere informatie of goede informatie, maar ook lekkere muziek, zou zo ik het zeggen. Waaronder Billy Joel. Trying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 is zo'n lekkere single uit de top 40 van uh, dit moment. We hoorde Blink Twice van uh, Shabuzi en uh, Maal Smit. Daarvoor uh, Billy Joel en de klassieker uh, My Life. We gaan uh, weer uh, wat uh, informatie met je doornemen. En ditmaal uh, hebben we een berichtje over het museum. Ja, de gemeenteraad die zou dinsdagavond, ook dit dinsdagavond... een positief besluit hebben genomen over de verhuizing... van het Zandvoortsmuseum naar de nieuwe locatie... Althans, dat was de verwachting. Maar met 8 voor en 8 tegen staakte de stemming. Dus er was niemand afwezig. De nieuwe locatie moet het leegstaande museumgebouw van HDMZ worden. Alle scène leek er op groen te staan. Maar een amendement van de oudere partij om tussentijds te evalueren over de door het museum gestelde ambities bleek het struikelblok. De 16 aanwezige raadsleden hielden elkaar bij de stemming over dit amendement in evenwicht waarna het onderwerp naar de raadsvergadering van 8 juli... dus dat is uh, over bijna een maand, moest worden doorgeschoven. Over de financiële voorwaarden... eenmalig 175.000 euro voor de verhuizing... en 35.000 euro per jaar extra subsidie... waren de partijen het al snel eens. Naar verwachting zal daarom volgende maand... wel voor worden gestemd over de verhuizing. In dat geval hoopt het Museum in het najaar de deuren van de nieuwe locaties te kunnen openen. Nou, mag ik hieruit uh, opmaken dat uh, inderdaad uh, het pand... dan 35.000 euro per uh, jaar meer kost dan het huidige pand? Ik denk het, ja. Ja, nou ja, dat is wel heel veel geld, hè? Ja. Heel dat, veel geld. Het, uh, het is dan 3.000 euro extra per maand of zo. Per maand, ja, ja zeker. Megabedrag. Dus nou, dat lijkt me niet echt heel verstandig, maar ik heb er toch uh, niks over te zeggen. Dus, uh... en waarom lijkt het je niet verstandig? Op? Nou ja, want uh, je bent uh, afhankelijk van uh, wat de vuurder uh, gaat doen natuurlijk. Mm -hmm. Dus je, je, je krijgt een contract, je zit er een aantal jaren aan vast. Uh, je betaalt een bedrag, dat wordt ook steeds hoger, net als bij, uh, bij de andere huurwoningen. Dus uh, ja, op een gegeven moment zit je op uh, megabedragen per, uh, per maand uh, wat je kwijt bent. En dan uh, ja, had je misschien toch beter uh, in je eigen pandje kunnen blijven. Dat opknappen. Of uh, het pand kunnen kopen natuurlijk. Ja, jij zei dat uh, het eigenlijk een gemiste kans is dat ze het niet hebben gekocht, hè? Ja, nou ja, Jan-Jaap de Kloet zei het uh, vanmorgen over uh, het uh, Holland Casino. Hij zegt, uh, ja, we hebben het aangekocht om zelf de regie in handen te houden. Nou, die zin die klopt precies ook bij het HDMZ Museum, dus... Je had het moeten kopen om zelf de regie in handen te houden. Ja. En uh, wat vind je van het gebouw ten opzichte van het Zandvoortsmuseum nu? Uh, ook niks. Het nee, is geen vooruitgang? Nee, zeker niet. Wel groter natuurlijk. Ja, het is een prachtig gebouw. Ziet er alleen een beetje betonnerig uit aan de buitenkant. Ik denk als toerist dat het me niet echt zou trekken... om daar een kijkje te gaan nemen in dat gebouw. En dat heb ik wel op het Gasthuisplein. Maar dat kan aan mij liggen hoor, dus... Uh, als het ja. museum blij is zelf, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Is het museum er zelf uh, blij mee en uh, ja, kunnen ze er iets heel moois uh, van maken... dan is het uh, van harte gegund aan het museum. Ja, weet je, het zou kunnen zijn, dat omdat er nu meer mogelijkheden zijn in het nieuwe gebouw... dat ze kunnen daar misschien ook wat professionelere en, en duurdere uh, presentaties kunnen maken... dat misschien ook weer mensen van buiten ook weer naar Zandvoort komen. En die mogelijkheid heb je. Want dat heb je eigenlijk in dat oude museum echt niet. Dus dat zou natuurlijk wel weer ook meer mensen kunnen trekken naar, uh, naar Zandvoort. Maar ik weet niet of, of dat geld ervoor is. Want ja, je moet natuurlijk ook wel daarop investeren natuurlijk. Zeker, nou ja, we wachten het af Richard, maar ik denk uh, dat het in jullie wel goed gaat komen hoor, met uh, de verhuizing en dat het gewoon gaat gebeuren dat het uh, museum uh, naar het uh, hdmz-locatie gaat uh, in het centrum van Zandvoort, naar een stuk groter pand, moderner, uh, goedkoper in uh, onderhoud en dergelijke. Dat, uh, dat zeker, helemaal als uh, de huurbaas het onderhoud moet betalen. <laughs> Hey, dat, dat is weer het voordeel, dat, dan heb je dat weer als voordeel, zo is het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 Je zegt dat uh, Richard, een van de beste platen, of misschien wel de beste, hè, van uh, Anouk. Ja, zeker. En Nobody's Wife. Lekker om hem uh, weer eens terug te horen. Met een waanzinnige clip ook. Daar. Ja, geweldig. Ja. ja, Ik vind het jammer dat ze niet wat meer van dit soort uh, mooie muziek heeft gemaakt. Ja, het is er een beetje uit hè, bij haar. Ja, ja, maar ja. goed, nog steeds uh, uiteraard actief en uh, ja, het best wel lekkere muziek wat ze maakt. Mm -hmm, ja. Dus. Zo de evenementenagenda, volgens mij heb je wel wat uh, dingen te melden. Ja, dat is zo mooi hè, van de zomer, hè, dat er zoveel uh, evenementen zijn. Ja, je krijgt gewoon zin in de zomer. Zin ja. in de zomerfestival, dat hebben we uiteraard ook vanavond. In de Halterstraat en het Gasthuisplein. Disco Klassieker van de uh, Pointer Sisters en Jump. Daarmee is het even half vier. hoog tijd voor de evenementen. Het is zomer, dus het zijn er nogal uh, wat, uh, research. Ja, Rob, je moet me even zeggen als ik uh, moet stoppen, hoor. want uh, ik heb er hier acht staan. Dus, uh, oh, Oké, okay, we kunnen wel even door. Ja, we kunnen wel even door, tot vijf uur. Nou, dit weekend staat uh, het strand van Zandvoort in het teken van sport en entertainment. De Eredivisie Beach dat schijnt een club te zijn die ook bestaat... strijkt neer met spectaculaire beachvolleybalwedstrijden. Zomerse vibes en volop actie voor bezoekers van alle leeftijden. Midden op het zand verrijst het Centercore... waar de beste Nederlandse beachvolleyballers... en opkomende talenten strijden om de winst. Rondom het veld ontstaat een levendig festival met sfeervolle terrassen... muziek en een fanson vol entertainment... Kom dit weekend het ultieme strandgevoel ervaren tijdens de Eredivisie Beach. Dit weekend verandert Zandvoort in een bruisende zandarena vol sport, plezier en zomerde vibes. Eredivisie Beach is gratis en toegankelijk voor iedereen. Of je nu komt juichen voor de topspelers, zelf mee wilt doen aan toffe activiteiten... of gewoon wilt relaxen en genieten van de muziek en de sfeer, iedereen is welkom. Een deelnemersveld van hoog niveau, onder andere... Alexander Brouwer en Steven van der Velde zullen in actie komen. Alexander Brouwer is Olympisch bronzen medaillewinnaar... en Steven van der Velde stond vorig jaar op de Olympische Spelen... pakte brons op het EK van 2024... en behaalde in één seizoen maar liefst acht top-vijf noteringen... op de Elite 16 en het Challenger toernooien. Het is bij uh, op afgang Barnaar 20... En dat is bij Fenty Beach. En dat is weer iets ten zuiden van het Centerparks Hotel. De Eredivisie Beach en alle side events zijn gratis te bezoeken. Meer informatie vind je op Eredivisie slash Zandvoort. En dat is dus aan elkaar: Eredivisie Beach, aan elkaar.nl/slash Zandvoort. Zullen we er nog eentje doen? Jazeker. We hebben ook nog een Kerkpleinconcert. Morgen is er weer een classic concert in de Protestantse Kerk met een optreden van de Harlem Voices onder leiding van Sarah Barrett. De grote thema's van Shakespeare poëzie, en dat zijn liefde, verlies en de vergankelijkheid van het leven, krijgen in dit programma een muzikale dimensie in werken, gecomponeerd door tijdgenoten van Shakespeare. Harlem Voices is een vocaal ensemble van 16 zangers met een grote passie voor zingen en tussen huis klassieke koormuziek onder de beziende leiding van Sarah Barrett. De ambitie van het ensemble is het creëren van hoogwaardige muzikale ervaringen... om deze over te dragen op het publiek. Met de uitvoeringen wil het ensemble zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken... van de betoverende en tussen klassieke koormuziek. Oké, okay, dat was om de evenementenagenda... En uh, ja, straks nog meer, hè? wat er gebeurt, nog veel meer. Uh, ja, heel, die veel, soort... heel veel leuke dingen. Heel veel leuke dingen, dus gewoon blijven luisteren en dan hoor je het uh, vanzelf. Hè? En dan hou je op de hoogte van uh, al het nieuws en de informatie uit Zandvoort en de regio. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my day -like or is it just my day -like What I do Just me, myself.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 My person by stating I'm darkly packed I know this so I point at q and he states Black is black Mirror, mirror on the wall Shovel chestnuts in my path Let's keep all nuts the nuts, So I don't get an aftermath But if I do I'll calmly punch them In the fourth day of July Cause they try to mess with third degree That's me, myself, and I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 Ja, uit de jaren 90, De Soul en me, myself en I. En van de jaren 90 gaan we naar de muziek van dit moment. En deze plaat is van de week uitgekomen. Hier is een single van Chris Cross Amsterdam. En die heet: Ze komt uit Amsterdam. Ze fietste langs de Prinsengracht Ik wist gelijk dat zij de ware voor me was Want jij bent één op een miljoen En ik zal alles voor je doen Maar misschien is er geen plek meer in mijn hart Ik krijg die vrouw niet uit de stad En de stad niet uit die vrouw Dus zeg me dat je blijft Want ik betrek je voor geen goud Amsterdam, Amsterdam Stad en ze houdt ervan Ik zal alles voor je laten Maar nooit mijn stadje verlaten Moken zit voor altijd in haar hart Ze komt uit Amsterdam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 uit Amsterdam. Amsterdam Amsterdam Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Ik zal alles voor je laten, maar nooit mijn stadje verlaten. komt zit voor altijd. In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 Een hond die van een groot weet, met in de muur. En niemand die droog brood eet. Met 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Jaren geleden hadden Erik van Tijn en Jochem Kluisma een hit. En die, uh, die hit uh, die had de titel 15 miljoen mensen. Toen de tijd in Nederland 15 miljoen mensen. En later ook we nog gezongen door. Hè? 15 miljoen vonden we heel veel. Vonden toen. we heel veel. Dan denken we nu uh, de grenzen dicht. Uh, ja, Zo'n zo ja. beetje. En uh, ja, je weet wat het nu is. Hè? Iets van... Uh, nee, ja, bijna negaties, 19 miljoen. 19 miljoen. Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, ja, Guismael heeft later nog zijn versie van diezelfde plaat gemaakt. Leuk om weer eens te draaien. Nou, we zeiden het net al bij de evenementagenda. De evenementagenda was te kort om alle evenementen te doen, want we hebben zin in de zomer en dat betekent ook weer zin in Zandvoort. En zin in evenementen dus. Ja, dus we beginnen met zin in de zomerfestival. Uh, vandaag en vanavond komt Zandvoort weer tot leven met. Het Zin in de Zomerfestival. Een groot muziekfestival met vier verschillende podia... in de Haltenstraat en op het Gasthuisplein. Met live muziek en DJ's... waarbij de muziek gezellig door het centrum klinkt. Heb jij ook zo'n zin in de zomer? Zing en dans dan mee. En alle festivals zijn gratis toegankelijk. Dan hebben we nog een Ibiza-markt. Uh, dit uh, weekend is het Ibiza-markt. Uh, uh, dat was eigenlijk vorige week uh, was gepland. Maar... Uh, ja, helaas is die toen weggewaaid letterlijk. Dus vandaar dat we dat dit weekend hebben. Al staat er nog steeds een stevige wind hoor. Maak een selfie bij de VW Hippiebus. Laat je masseren bij de massagestand. En laat je aura kleuren in beeld brengen... aan de hand van fotografie in een buscamper. De markt vindt op beide dagen plaats... op het Badhuisplein en Boulevard de Vavage... van 10 uur tot 6 uur. En is gratis toegankelijk... Kijk voor meer informatie op www.hipandhappyevents.nl Dus hipandhappyevents.nl En dat, is, je, dat schrijf je aan elkaar. En weet je dat ze uit heel Nederland komen om uh, dat uh, evenement uh, mee te maken? Is echt een begrip hoor in Nederland. Ja, en, uh, Goed, ja uit het hele land uh, komen ze dan naar Zandvoort. Speciaal voor uh, de hippiemarkt uh, hier op de boulevard. En uiteraard het uh, uh, badhuisplein. Ja, nou ja, je scheelt wel dat je niet naar uh, Ibiza, Ibiza hoefde. Nee, We're Going to Ibiza. Die kan ik wel draaien trouwens. Ik vond trouwens dus... uh, de hippiemarkt op Ibiza... ...vond ik eigenlijk erg tegenvallen. Ik, uh, ik was geloof ik een half uurtje of zo... ...en toen liep ik, uh, denk nou dat vond ik ook niks. Dus ik denk dat hier bijna de hippiemarkt nog leuker is dan op Ibiza zelf. Oké, okay, nou ja, <laughs> we, we gaan het meemaken. De Benga Boys hadden trouwens uh, heel veel jaren geleden... Hadden ze ...een hit met We're Going to Ibiza... En die gaan we nu gewoon even draaien. Komt ie aan. ja nou, speciaal even vanwege het Ibiza-markt dit weekend hier in Zandvoort. De single van de Benga Boys. And we are going to Ibiza. Nou, uh, Richard en ik blijven nog even één uur lang uh, aan de tolweg 10A. Met uiteraard zometeen het uh, derde uur. Altijd weer druk, maar wel heel gezellig. Dus uh, blijf vooral luisteren met onder meer de Pit Report met uh, Renel Lawson. En dan moeten we gaan bellen naar Duitsland. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe die verbinding is. Hè? Vroeger kraakte dat nog wel eens, maar tegenwoordig... Uh, het klinkt net als Sofie naast je staat. We gaan ze dadelijk rond kwart over vier horen. Eerst gaan we nog één plaats tot aan het nieuws weer draaien. En dat is deze van Alexander O'Neill.